12 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Leden van het Nederlandse team dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt... gaan op korte termijn naar Rusland. Ze gaan daar bewijzen bekijken waaruit zou blijken... dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door een Oekraïns jachtvliegtuig. Dat scenario wordt door Rusland al sinds de vliegramp... voor het meest aannemelijke gehouden. Vandaag werd bekend dat iemand die volgens het OM betrokken was... bij het neerhalen van de MH17... is herkend als een hoge Russische ex-officier. Het OM wil niet zeggen of deze Rus als verdachte wordt aangegeven. Gemerkt. De PvdA wil dat prostituees, net als andere zelfstandigen of zzp'ers, een zakelijke rekening kunnen openen bij een bank. De partij vindt dat minister van Financiën Dijsselbloem banken daarop moet aanspreken. Ondanks mocht Proud, een belangenvereniging voor sekswerkers, geen zakelijke rekening afsluiten bij Triodos Bank, omdat de vereniging activiteiten in de sector pornografie ontplooit. De PvdA benadrukt dat sekswerk een legaal beroep is en dat prostituees dus ook behandeld moeten worden als volwaardige ZZP'ers. Ook moeten de kosten voor kleding en verzorgingsmiddelen aftrekbaar worden voor de belasting. De SP in Leiden heeft aangifte gedaan tegen een oud penningmeester van de partij. De man zou ruim 34.000 euro hebben verduisterd. De partij schrijft dat op haar website. De mogelijke fraude kwam aan het licht toen de voormalige penningmeester... enkele maanden geleden zijn taken overdroeg aan zijn opvolger. Volgens fractievoorzitter Van der Kraats hebben gesprekken tussen bestuursleden... en de oud penningmeester niets opgeleverd. Daarom besloot de SP aangifte te doen. Het weer... De buien trekken weg, maar vannacht gaat het vanuit het westen weer een tijdje regenen, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen trekken de buien uiteindelijk weg en dan schijnt geregeld de zon. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt af. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij en beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de nacht.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 Overloze nachten, in de zon langs langzaam door, mijn ogen reeds gesloten, mijn denken als ik de slaap ben ik even weg van al mijn dromen.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 wil ze de actie, delen in de verslaafd net als op aan de heroine zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik me gapen, De zon breekt door, Achtervolg door mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik wakker in bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs door, slapeloze nachten in de zon bij langs en door, mijn ogen reeds gesloten.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 tijd dat ik zo was, is vroeger achter de deur. En ik verlang er geen seconde naar terug. Ik wil de eerste zijn aan wie jij elke